1 uur. Het NOS-Journaal. Misselot Thomasen. Goedemiddag. Alleen nog Belgen en Duitsers welkom in Maastrichtse coffeeshops. Vreugde op beurzen van korte duur en justitie houdt eerst de test met nieuw alarmeringssysteem. Het weer, eerst nog geregeld zon. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en aan het eind van de middag volgt in Zeeland regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 in het oosten van het land. Vanavond breidt de regen zich over het hele land uit. Morgen bewolkt met lokaal wat regen, in de middag ook wat zon. Het wordt dan 22 graden. In het weekend weer buien en de temperatuur daalt naar een graad of twintig. Fransen, Italianen en Spanjaarden zijn binnenkort niet meer welkom... in de coffeeshops in Maastricht. Dat is een maatregel die de vereniging van coffeeshops... in de Limburgse stad zichzelf heeft opgelegd. Mark Jozemans spreekt namens de Maastrichtse coffeeshops. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom deze maatregel? Omdat wij daarmee invulling geven aan een raadsbesluit van een tijd geleden... wat zegt dat de totale omvang van het Maastrichtse coffeeshop toerisme terug dient te worden gebracht... We hebben daarvoor een proefproces gevoerd, zoals inmiddels wel bekend mag zijn, om te kijken of het mogelijk was om alle buitenlanders te weren. Daarvan heeft de Raad van State gezegd dat dat toch niet zo eenvoudig ligt. Alleen onder bepaalde omstandigheden is dat toegestaan. En daarvoor dient dus ook weer een aantal zaken te worden aangepast. Dat gaat weer te lang duren. Wij zijn eigenlijk aan het wachten op het invoeren van een spreidingsplan. Maar dat kan pas per juni 2013 echt effectief gebeuren. En daarom hebben wij gemeend als eerste stap nu uh, uh, dit plan te moeten lanceren. Het buurlandcriterium. Nou, 1 oktober gaat het in. Correct. Waarom die datum? Nou, omdat uh, nu in augustus en september erg veel uh, Luxemburgers, Italianen, uh, Spanjaarden en ook uiteraard Fransen vakantie hebben en onze coffeeshops bezoeken. En uh, de uitgelezen mogelijkheid dus is om die mensen uh, dan op de hoogte te brengen van wat er vanaf 1 oktober gaat gebeuren. Zodat we dan vervolgens vanaf 1 oktober het ook echt kunnen gaan toepassen, effectueren. Mm -hmm. en, en dan gaat u de klanten waarschuwen dat ze niet meer hoeven te komen. Waarom nou Belgen en Duitsers wel en klanten die van verder komen als, als een Fransman nou met de trein komt? Als een Fransman met de trein komt, zou ik zeggen... ja, daar heeft u gelijk. Dan zou zo iemand zeker niet bijdragen aan de verkeersdruk in het centrum. En dat is de reden waarom we het doen. Nee, het is, helaas heeft een onderzoek van de gemeente... een paar maanden geleden uitgevoerd... aangetoond dat net de Belgen en de Duitsers wel... goed openbaar vervoergedrag vertonen. Dus wel degelijk een bijdrage leveren... aan het terugdringen van verkeersbezoek aan het centrum. Maar dat net de mensen die van verder komen... bijna allemaal zonder uitzondering per auto komen. En dat zorgt dus voor een enorme extra verkeersdruk... Nou, u zegt uh, we gaan deze zomer nog gebruiken om iedereen op de hoogte te stellen. Hoe gaat u dat doen? Gaat u ze briefjes meegeven? Ja, vanaf morgen hangen in alle Maastrichtse coffeeshops uh, posters op. Uh, de klanten, wij hebben een 100% identiteitscontrolesysteem bij de ingang. Dat betekent dat we heel eenvoudig kunnen zien uit welk land klanten afkomstig zijn. Alle klanten die uit de andere landen komen zullen dus een flyer meekrijgen waarop staat waarom wij per 1 oktober uh, dit jaar uh, deze zaak gaan toepassen, mm -hmm. dit plan gaan toepassen. Alle andere klanten zullen ook een flyer krijgen... waarin nogmaals staat beschreven wat de regels zijn voor Nederlands coffeeshopbezoek... en hoe daarmee om te gaan, hoe je je dient te gedragen... als je hier in Nederland een coffeeshop komt bezoeken of in Maastricht dan specifiek. Maar verwacht u nou niet dat er steeds meer klanten illegaal gaan kopen? Dus ergens op een parkeerterrein of zo? De VSM heeft altijd gezegd dat iedere maatregel die je bij een voordeur van een koffieshop toepast... onroepelijk leidt tot meer illegaliteit. Mm -hmm. Daar moeten we realistisch in zijn. En voor deze mensen bestaat in hun eigen land niet eens... Hè, Luxemburgers, Fransen, Italianen, die hebben in hun eigen land niet eens een systeem ...waarbij ze cannabis uh, op een veilige en gereguleerde manier kunnen kopen. Dus ja, deze mensen moeten zonder enige twijfel terug naar het illegale circuit. De vraag is nu echter: gaan zij terug naar het illegale circuit in hun eigen land... Of zullen zij het illegale circuit in ons land blijven bezoeken? Daarom hebben wij de lokale driehoek verzocht hier eens goed over na te denken. En hebben we gisteren met de lokale burgemeester afgestemd dat er vanaf 1 oktober wel extra monitoring dient plaats te vinden. Mm -hmm. We hebben ook de buurtraden ingeschakeld en dergelijke om goed in de gaten te houden wat onze maatregel nou precies voor effect gaat opleveren. Ja, U heeft overleg met de gemeente Maastricht hierover. Wat vindt de gemeente van uw plan? Nou, de gemeente heeft het ter kennisgeving aangenomen, gelet op het feit dat het een plan is wat wij onszelf opleggen, kan de gemeente hier natuurlijk moeilijk eigenlijk uh, uh, iets in verbieden of iets in willen. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat wij alleen maar opvolging geven of invulling geven aan een raadsbesluit, wat er nu eenmaal ligt. Burgemeester Hoes is altijd heel duidelijk geweest, hij wil ook snel iets zien veranderen. Mm -hmm. uh, de raad wil dat en een groot gedeelte van de inwoners van de stad wil dat. Nou, hiermee kunnen we een eerste stap maken. Nogmaals, we zijn er niet blij mee, we zijn er ook niet trots op, maar in... Aanloop tot het echte spreidingsbeleid wat vanaf juni 2013 zal plaatsvinden... zal dit in ieder geval een structurele vermindering van de verkeersdruk opleveren. Meneer Jozemans van de Vereniging van Maastrichtse coffeeshops, dank u. Op de aandelenbeurzen is de positieve stemming van vanmorgen weer omgeslagen... en kleuren de koersborden weer rood. Na de zware verliezen van gisteren waren de beurzen vanmorgen hoger geopend... Na volging op de kleine plusjes op de beurzen van Wall Street en Tokio. Maar het optimisme was dus van korte duur. Financieel redacteur André Meijema, je volgt de ontwikkeling op de financiële markten. Waarom is die stemming nou alweer omgeslagen? Ja, het blijft allemaal erg broos en onvoorspelbaar op de markt. Hè. De onzekerheid regeert gewoon nu steken weer de zorgen over uh, op de kop op over de kwakkelende economie. De dubbel dip, zoals het wordt gezegd, Zakken we niet terug met z'n allen in een recessie. Want dat zie je weer terug naar de grondstofprijzen. De vraag naar uh, koper en staal en olie neemt af. Omwille van het feit als een economie minder groeit, hebben, dat spul ook minder nodig En dus dalen weer de aandelen van staalbedrijven, olieconcerns... en die sleuren weer de rest mee naar beneden. Olie bijvoorbeeld kostte een week geleden nog bijna 100 dollar voor een vat... nu nog maar 90 dollar voor een vat. Ajax heeft als gevolg daarvan, na de mooie standen van vanmorgen... nu laten ze het in rood zien... Gaat weer richting de 300 punten ondertussen. Witte raven op de beurs in ING en Unilever, naar aanleiding van hun kwartaalcijfers. Die houden de beurs nog een beetje overeind. En als we kijken naar wat Wall Street gaat doen straks om half vier. Ook daar zien wij lagere cijfers, dus een lagere opening in New York. Maar nu gaat het uh, over die grondstofprijzen. Onder andere even geen zorgen over de schuldencrisis en de probleemlanden zoals Italië en Spanje. Nou ja, die aandacht wordt even verlegd. En je ziet dat de beurzen en de, de handelaren en de beleggers gewoon een beetje pendelen tussen schuld en economie. komt wel weer terug hoor. Want vanmiddag vergaat het de ECB. Eh, die komt met een persconferentie eh, over de rente. En mogelijkerwijs eh, verwacht de markt ook dat de. Eh, President Trichet van de Centrale Bank ook iets gaat zeggen over de schuldencrisis en de aanpak daarvan door de ECB. Gaan ze iets doen of niet? Op de obligatiemarkt is het nog steeds gespannen, niet panieker op dit moment. Maar vanmorgen werd bijvoorbeeld met spanning uitgekeken naar, naar Spanje. Want die zo'n testje ondergaan, want die moest voor twee staatsleningen zo'n 3,3 miljard euro ophalen. Is gelukt, maar wel tegen een fors hogere rente van bijna 5 Bijna een procent meer dan twee maanden geleden. Dat lijkt niet zo gek veel. Denk je, het is maar een procentje, maar het is wel 20 meer dat ze voor de rente moeten betalen dan uh, twee maanden geleden. Dat heeft gelijk in Nederland betaald voor dezelfde lening, maar anderhalf procent. En dus kost dat Spanje weer miljoenen extra aan rente... en dat helpt natuurlijk ook niet echt allemaal om de schuld terug te brengen. Financieel redacteur André Meijnema. Dit is het NOS-journaal. Het is Olaf awesome. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is begonnen met het testen van NL-Alert. Het landelijke alarmeringssysteem kan worden ingezet bij een ramp of een crisis. Mensen krijgen op hun mobiele telefoon een bericht waarin staat wat ze op dat moment het beste kunnen doen. Zoetermeer is de eerste plaats waar NL-Alert wordt getest. Mobiele telefoons, die op een speciaal kanaal staan ingesteld, krijgen een testbericht van de Rijksoverheid. Als het testen in verschillende plaatsen goed verloopt... wordt NL Alert in heel Nederland ingevoerd. Mensen hoeven zich niet aan te melden. Alle mobiele telefoons ontvangen de berichten automatisch... via de zendmasten van telefonieaanbieders. De politie heeft veel baat bij opsporingsprogramma's op televisie. Die leiden tot steeds meer arrestaties... zegt een woordvoerder van het Korps Landelijke Politiediensten. Met name omdat uh, een groot kijkerspubliek uh, naar de programma's uh, kijkt. Zeker als het een uh, echt oorsprongsprogramma is. Uh, dan ligt het uh, percentage op uh, 42 procent. Zenden we uh, zowel bij uh, Oorsprong verzocht uit als bij uh, SBSS. dan uh, stijgt het percentage zelfs naar ruim 68 procent. Er zijn ook grote zaken behandeld in de uitzendingen. Zo werd in de Amsterdamse Zedenzaak hoofdverdachte Robert Emmel opgespoord. nadat op tv een foto van een slachtoffer was getoond. Volgens het KLPD levert de inzet van tv meer verdachten op dan andere tactische opsporingsmiddelen. Haiti bereidt zich voor op de komst van de tropische storm Emily. In het land wonen meer dan een half miljoen mensen nog altijd in tenten en hutjes... sinds de zware aardbeving van begin vorig jaar. Voor die mensen kan een stevige storm al veel problemen opleveren. Meteorologen verwachten niet alleen storm, maar ook overvloedige regenval... en daardoor kunnen sommige tentenkampen wegspoelen. Er zijn evacuatieplannen, maar het grote probleem is dat de autoriteiten niet goed weten... waar ze met de evacuees naartoe moeten. Drie ambtenaren van de gemeente Groningen die weigeren om homoparen te trouwen... mogen die functie straks niet meer uitoefenen. Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, de zogeheten Babsen... kunnen voor het weigeren niet worden ontslagen. Groningen heeft daarom besloten dat hun tijdelijke contract niet wordt verlengd. Dat betekent dat de drie weigerambtenaren in 2014 op straat komen te staan. Het beleid van Groningen is dat nieuwe Babsen geen enkel huwelijk mogen weigeren. In het kader van de Gay Pride in Amsterdam wordt deze week actie gevoerd tegen het kabinetsbeleid. COC verspreidt duizenden posters waarop onder meer wordt gepleit dat ambtenaren niet langer mogen weigeren om homo's stellen te trouwen. In China zijn 2000 mensen gearresteerd in de voedselsector. Ook zijn 5000 bedrijven die op de een of andere manier bij de productie van voedsel zijn betrokken gesloten. De Chinese overheid is sinds april aan een grote campagne bezig om de voedselveiligheid van haar inwoners te verbeteren. Correspondent Wouter Zwart in Peking zegt dat de regering ook weinig keuze had. Het afgelopen jaar is echt een heel aantal schandalen geweest met ongezonde etenswaren en zelfs dodelijke voedsel. Dat hebben we allemaal niet gehad. joh. Uh, giftige tauge, uh, roze geverfde nepzalm. En zelfs een, een zaak van varkensvlees waar zoveel uh, week- en smaakmakers in zaten. dat volgens sommige experts die het testen, uh, het zelfs licht gaf in het donker. In nou, die laatste zaak zijn ook hoge straffen inmiddels uitgedeeld vorige week. In één geval zelfs uh, de doodstraf die omgezet werd in levenslang. Dus het, uh, het is nu menens met de overheid. Ja. Maar betekent dat ook dat de controle nu heel veel beter aan het worden is? Uh, ja, aan de ene kant wel. Uh, hoewel ik toch een beetje moet zeggen dat het ook wat mooi weerspelen is nu door de overheid. Zoveel dingen in China gebeuren altijd illegaal. Of het nou het kopiëren is van Apple Stores, hè, wat we huh. laatst hier gehoord Ikea. hebben. of Ikea. Ja. Of ja, Ikea, kinderhandel. Iedereen weet dat het hier gebeurt. Maar er wordt toch vaak pas echt, echt ingegrepen als het schandaal al heel groot is. En dat het door de media wordt opgepikt. En dat er bijvoorbeeld sociale onrust over ontstaat. Dat geldt ook een beetje met dit giftige voedsel. Maar in ieder geval, pak met het nu in ieder geval. Uh, aan. En dat is een goede zaak, natuurlijk. Ja. Maar hebben de Chinezen nog wel vertrouwen in de kwaliteit van wat ze eten en drinken? Het wordt steeds minder, moet ik zeggen. Deze maand was er weer een zaak met nep Coca-Cola, met kankerverwekkende stoffen. Uh, men weet inmiddels echt niet meer wat men nog kan vertrouwen. Uh, veel uh, rijke Chinezen die proberen uh, spul te voorkomen door ja, steeds meer westerse producten te kopen, door te importeren. Maar goed, het overgrote merendeel van de Chinezen die kan zich dat natuurlijk helemaal niet veroorloven. Die moeten wel lokaal blijven inkopen. Uh, China leeft echt nog een beetje met een trauma van 2008. Hè, toen er heel veel kinderen, honderdduizenden kinderen ziek werden door vergiftiging. De melk. Dus de overheid moet hier echt bovenop springen, wil men meer onrust onder de bevolking uh, voorkomen. Correspondent Wouter Zwart in Peking. Goed. Sanne Keizer en Marleen van Iersel hebben de knock-outfase bereikt... van het beachvolleybaltoernooi in Klagenvoert... dat deel uitmaakt van de World Tour. De Nederlandse koppel bleef in de poolfase ongeslagen. Heracles Almelo moet het de komende maanden stellen... zonder verdediger Birger Maartens. De 31-jarige Belg scheurde in een oefenwedstrijd afgelopen weekend... een kruisband in zijn rechterknie... en zal zes tot negen maanden zijn uitgeschakeld. De Japanse voetballer Naoki Matsudo is overleden. De verdediger werd afgelopen dinsdag tijdens de training getroffen... door een hartaanval. De 34-jarige Matsudo kwam 40 keer uit voor de nationale ploeg... onder meer tijdens het WK in 2002. Michel Mulder heeft bij het Europees kampioenschap Inline skaten in Zwolle brons veroverd op de 200 meter. Met een tijd van ruim 17 seconden... moest hij alleen de Spanjaard Joseba Fernandes... en de Duitser Matthias Schwierts voor zich dulden... En De vrouwen gingen de titel naar Irika Zanetti uit Italië. Bianca Rozenboom was met een zesde plaats de beste Nederlandse. Nogmaals de hoofdpunten van het nieuws. En er is eerst verkeersinformatie: Jolanda van der Velde. Er staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Knokke-De Ouderijn en Vianen, vijf kilometer door de werkzaamheden. De, een aanrijding op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen de grens en knooppunt 3 kilometer. De weg is daar zo goed als dicht. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. De N285 Klundert Breda is in beide richtingen dicht tussen Zevenbergen en Schaik en dat komt door een aanrijding. Dan nu echt nogmaals de hoofdpunten van het nieuws. In de coffeeshops in Maastricht zijn vanaf 1 oktober behalve Nederlanders alleen nog Belgen en Duitsers welkom. De gemeente wil een eind maken aan de verkeersoverlast door buitenlanders die in Maastricht softdrugs kopen. Op de aandelenbeurzen is de positieve stemming van vanmorgen weer omgeslagen. Ook de hogere rente die Spanje voor leningen moet betalen, drukt de koersen. En het ministerie van Veiligheid en Justitie is begonnen met het testen van NL Alert. Het landelijke alarmeringssysteem via mobiele telefoons kan worden ingezet bij een ramp of een crisis. Tot zover, zometeen de radio 1. Op radio 1 het vervolg van Lunch. Het is sale bij Smithsons.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 Word nu klant en handel tot 21 september overal gratis met uw mobiel. Kijk maar op bing.nl. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op curaçao-noordgyjazz.com. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We hebben het maar druk, druk, druk met z'n allen. Een beetje bijslapen in de vakantie. Heeft dat wel zin? Het vierde deel van het radiodagboek van de Friese commissaris John Jorritzma... komt vanaf het kaartstoernooi de PC in Vraneker. De Friese commissaris kan natuurlijk niet ontbreken bij dit op- en top Friese sportevenement. Hij kent daar zijn plek en die is ver achter de koning van het kaatsen. Wanneer je deze koningsbal omgehangen krijgt, ja, dan, dan ben je echt de koning van Friesland. Dan stel je als commissaris helemaal niks meer voor. En straks na half twee is standpunt.nl. Overvallers zouden twee jaar lang een enkelband moeten krijgen nadat ze hun straf hebben uitgezeten. Daarvoor pleit de taskforce overvallen, waarin politie, justitie, gemeenten en bedrijfsleven samenwerken. En dan werken ze samen om het aantal overvallen terug te dringen. Volgens die taskforce is langdurig toezicht van overvallers nodig omdat 80% van hen opnieuw in de fout gaat.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 In ons drukke bestaan, waarin we met onze coffee to go van huis naar de crash... via kantoor naar de borrel racen, hebben we er haast geen tijd meer voor, slapen. We zijn te druk en hebben te weinig tijd om van een goede nachtrust te genieten. Maar geen nood, denken veel mensen, want het is bijna vakantie. Tijd om uit te rusten en alle slaap in te halen. En dus vraagt Lunch zich vandaag af bij slapen in de vakantie. Heeft dat wel zin? Je praat erover met slaaponderzoeker Ijsbrand van der Werf... van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen. Dag meneer van der Werf. Goedemiddag. Hoeveel slaap hebben mensen nodig? Dat is individueel bepaald. Uh, gemiddeld genomen loopt het van ongeveer 5 uur tot uh, tien uur per nacht. Uh, met een gemiddelde van tussen de 7 en 8. Je hoort wel eens mensen zeggen van uh, nou ik kan uh, prima toe met uh, drie uurtjes slaap. Politici hoor je dat wel eens roepen. Beïnvloedt dat hun werk als ze te weinig slapen? Ik moet zeggen dat in mijn onderzoek moet ik de eerste persoon die echt uh, genoeg heeft aan drie uur slaap per nacht nog tegenkomen. Um, ik vermoed dan toch dat, uh, dat mensen tijdens de week inleveren op hun slaap en dat in de weekenden proberen bij te spijkeren voor zo goed als ja. zo kwaad als dat gaat. Het maakt natuurlijk ook uit in hoeverre dat structureel is eh, lijkt me. Wil, je Precies. kan allemaal wel eens een keer één dagje wat minder uh, slapen. Precies. Ja. Um, slapen zij nu bij, uh, tijdens het recess. denkt u, die politici die dat allemaal roepen? Uh, nou goed, de vraag is inderdaad, kan bijslapen? Bestaat dat? Nou, ten dele wel, denk ik. Je kunt een periode van slecht slapen kun je voor een gedeelte compenseren... door daarna uh, lekker te slapen. Je merkt ook dat je langer slaapt... als je eventjes een nacht of een paar nachten hebt uh, ingeleverd. Dus uh, inhalen werkt voor een gedeelte... maar het is niet zo dat je een heel jaar kunt uh, compenseren... Met, uh, met goed slapen, een paar weken lang. Minister Donner zei eens een keer... als je kort slaapt, slaap je altijd goed. Is dat zo? Nou, ja... Uh, je slaapt in ieder geval compacter. Dus als je korter in bed ligt, dan ga je vanzelf die paar uur die je in bed ligt, slapen doorbrengen. Dus de, slaap, de tijd die je dan in bed doorbrengt is heel efficiënt doorgebracht. Dus je zou kunnen zeggen, dan slaap je heel vast en, en nou ja, dat is goed. Vast slaap is goed, ja, maar je moet ook wel degelijk op de duur letten. Wat is de, het meest effectieve slaapwakenritme dan? Um, nou goed, het is wederom individueel bepaald natuurlijk, hè, maar uh, als je uitgaat van voor ieder persoon uh, juiste aantal uren, dan, uh, dan zou je het liefst die aantal uren onafgebroken slapen willen doorbrengen um, op een vast ritme. En dat mag weer volledig individueel bepaald zijn. Dus je mag van 12 tot 7 in bed liggen. Maar je mag ook van, van 3 tot 10 in bed liggen. Zolang het maar uh, een vaste discipline heeft. Dat is over het algemeen het beste. Ja. Hoe kom je er eigenlijk achter? Uh, hoeveel slaap je dan al? Want u zegt dat het is individueel bepaald. Hoeveel ja. slaap je nodig hebt? Dat merkt de mensen over het algemeen zelf. In de loop van zijn leven. Waar hij het beste mee uitkomt. Uh, het is een beetje trial and error. Het is een experiment dat je elke dag weer doet, zou je kunnen zeggen. Ja, kan dat ook nog veranderen? Ik bedoel, als je jonger bent, dat je juist langer slaapt of korter. Of, of als je ouder wordt, dat je juist korter slaapt. Nou, kinderen hebben sowieso meer slaap nodig. Dus uh, van zuigelingen weten we dat ze toch het grootste deel van de dag slapen en doorbrengen. De structuur, dus de architectuur van de slaap verandert ook in de loop van het leven. Maar zo tegen de puberteit eh, kom je ongeveer uit op, je, op je, je, je vaste ritme. En dat behoud je dan min of meer tot op hoge leeftijd. Behalve dat mensen die ouder worden ietsje gefragmenteerder gaan slapen. Dus iets wat wat, wat minder vast gaan slapen. Ja, ja. Nou is het zomer. Hè? Um, uh, veel mensen zeggen dan van ja, dan is het langer licht, dus dan blijven we ook wat langer op en we zitten nog lekker buiten in de tuin met een wijntje en zo. Mm -hmm. uh, die denken ook dat ze in de zomer met minder slaap toe kunnen. Ja, um, nou het, is, het is waar natuurlijk dat je heel erg uh, je leven laat leiden door het ritme van, van dag en nacht. Uh, dus je, de bedtijden worden erg bepaald vaak door uh, het moment dat het licht aangaat en uitgaat. Dus in die zin wordt het slaapritme mede bepaald door, uh, door het licht. Maar de slaapbehoefte uh, is niet per se anders uh, tussen de, in, in de seizoenen. Nee, dus in de zomer heb je eigenlijk ook gewoon net zo goed tussen die vijf en tien uur nodig. Ja, ja, zeker. Nou, Goed, de term bijslapen is al een paar keer gevallen. Wat, wat vindt u daar eigenlijk van? Is dat, klopt dat eigenlijk wel, als we het daarover hebben? Um, nou, ja en nee, is eigenlijk het antwoord, helaas. Um, <laughs> je kunt een, een nacht slecht slapen of een nacht doorhalen, kun je uh, voor een gedeelte compenseren door de nacht daarna langer te slapen en beter te slapen. Je merkt het ook heel goed aan jezelf. En dat je de nacht na een slechte nacht vaak makkelijk in slaap valt... en diep in slaap komt en lang doorslaapt. Dus dat werkt wel degelijk. Maar je kunt niet een complete week compenseren... door in het weekend bij te slapen. Je kunt niet een hele maand compenseren door een weekendje weg te gaan. Je kunt niet een jaar compenseren met een vakantie. Laat staan een heel, heel werkjaar inderdaad met de vakantie, een vakantie van drie of vier weken. Ja. Um, dan heb je nog de, de powernaps. Hè? Je hebt wel van die mensen die zitten op de snelweg en die zitten een beetje in te, in te kakken. En die zetten mm. die auto even op de parkeerplaats en die mm. slapen even nou, een kwartiertje of een half uurtje misschien. Mm. En dan gaan ze weer verder en zeggen, ze, nou nergens, nergens last van hoor. Ja, um, de, de, de, de siesta of de powernap dat is iets, um, we doen dat weinig in de noordelijke landen althans uh, van Europa. Um, het lijkt niet heel schadelijk te zijn voor de nachtslaap. Uh, dus je kunt prima overdag slapen zonder dat dat afbreuk doet aan de slaap tijdens de nacht. En uh, als die nap, die power nap, inderdaad uh, echt meteen diepe slaap is, dan kan ik me heel goed voorstellen dat, dat, uh, dat je daar baat bij hebt. Dan kun je er weer even tegen? Ja. Ja, ja. Zou ik hem van voldoende lengte maken. Nou hebt u een heel onderzoek, u uh, hebt allerlei mensen onderzocht. Wat, wat, is nou, laten we zeggen, wat is nou een ideale lijn in zo'n zo slaap? Je gaat in bed liggen en dan word je ergens morgens weer wakker. En, en wat, wat, wat voltrekt zich daar dan tussen allemaal? Ja, er gebeurt een heleboel, meer dan je denkt. Um, het, het is eigenlijk allemaal onbewust hè, wat zich tijdens de nacht afspeelt. Maar het is een, uh, een heel gebeuren. Dus je hebt verschillende slaapfases waar je doorheen gaat... Een aantal keer. Dus je hebt een vier tot vijf slaapcycli um, per nacht. En één slaapcyclus bestaat uit, uit een opeenvolging van fase 1, 2, 3, 4 en dan remslaap. En, daarna, en dat duurt dan een uur of anderhalf uur. En daarna komt de tweede slaapcyclus, die er ook weer zo uitziet. Um, en je, je, cyclus, cyclust, ja, je, je, je, je fietst daar doorheen feitelijk door zo'n cyclus uh, vier tot vijf keer per nacht. En, um, en aan het einde van die nacht ben je dan voldoende uitgerust om weer wakker te worden. Ja. Maar zit daar in, in een van die uh, cycli dan het, het moment waarin je dan het meeste uitrust? Of, of is dat gewoon de combinatie die je maakt dat je, dat je weer fris en fruitig de volgende dag aan kan? Ja, nou dat, dat is onderwerp van onderzoek. Uh, we weten in ieder geval dat de diepe slaap uh, dat die heel belangrijk is. Dat is eigenlijk waar je aan het begin van de nacht meteen invalt. Um, dat is waar je hersenen en je lichaam uh, waarschijnlijk het meest van uitrusten. En waar ook voor een gedeelte herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Die remslaap, de droomslaap is dat eigenlijk, um, is een hele aparte slaap. Die heb je ook echt nodig, maar we weten niet heel goed waarom. En uh, die vind, bevindt zich meer in de tweede helft van de nacht. Ja. En u noemt dat het droomslaap. Uh, uh. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik word s morgens wakker. Ik, ik droom echt nooit, zeggen ze dan. Ja. Het verschil is meestal dat mensen die uh, uh, vanuit hun remslaap wakker worden... Uh, hun droom nog eventjes weten. Dus als je nou iemand bent die ochtends uh, in zo'n soort van doezelslaap zit... Hè, dus af en toe even wakker en dan weer even in slaap en dan weer even wakker... dan geef je jezelf erg de kans om je droom te herinneren. We gaan er eigenlijk vanuit dat iedereen droomt... Uh, en, maar dat met name het herinneren van die droom uh, kan verschillen tussen mensen. Veel mensen zullen ook herkennen dat als je dan eens een keer niet zo goed geslapen hebt... dat je juist veel scherper bent de volgende ochtend. Op je werk bijvoorbeeld. Ja, dat is, uh, dat is een bekend fenomeen. En uh, dat heeft meestal een tamelijk korte levensduur. Dus je kunt inderdaad één nacht overslaan... en dan het gevoel hebben dat je um, extra energie hebt. Dat verdwijnt meestal de dag daarna, waarna je dus instort. Dus je, kunt, ja, je zou het kunnen inzetten als je behoefte voelt om één dag te pieken. Ja, ja. U bent bezig, zei ik al, met een groot slaaponderzoek. Wat wilt u allemaal onderzoeken? Ja, dat, wij noemen dat het slaapregister uh, van Nederland: dus slaapregister.nl als mensen het zouden willen opzoeken. En uh, we pogen zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan ons onderzoek. Het is een internetgebonden onderzoek waarbij mensen vragenlijsten invullen... en ons vertellen hoe hun slaappatronen uitziet. En dat mag een goed of een slecht of een veranderend slaappatroon zijn. En we willen graag weten waar dat mee samenhangt. Dus dingen als geslacht, voeding, leeftijd, eh, dagelijkse bezigheden, zorgen, eh, kinderen. En dus alles wat invloed zou kunnen hebben op de slaap... dat proberen we in kaart te brengen. En zo proberen we zicht te krijgen op het slaappatroon van de gemiddelde Nederlander. Ja. Nou, voor de mensen die nog niet in slaap zijn gevallen, www.slaapregister.nl. Dat is uh, het adres waar u terecht kunt en uh, u kunt meedoen aan dat onderzoek. Uh, dank voor de informatie, we zijn weer wat wijzer geworden. Gedaan. Slaaponderzoeker Isbrand van der Werf was dat. Het radio dagboek. Deze week met... John Jorisma, commissaris van de koningin van Friesland. Deze week is de gouden week van de mooiste provincie van Nederland, de provincie Friesland. Want voor allerlei evenementen, zo waren 10.000 Friese sportliefhebbers uh, bijeen gisteren op het uh, Choukeland in Vraneker voor de PC. Dat is het belangrijkste kaartstoernooi van de provincie. Commissaris John Jorisma is samen met zijn vrouw Georgette eregast en omdat hij de prijzen uitreikt begint zijn bezoek in de VIP-tent van de PC-bazen. Fijn dat u er bent. Ja, super. Ja. Complimenten met je toespraak vanochtend. Okay, ik heb je heeft er iets mee gekregen. Ja, natuurlijk. Graag. Oh, mooi. Ik, ik zat om achter u te wachten van uh, gonk slagen en de daai is begoend. Ja, dat was even meetellen, want ik controleer wel altijd. Ja, ja, zijn ja, ja, de, zijn ja, ja, de er ja, wel echt achter? Ja, snel. Ja, prima. De functie die ik heb, die hangt voor een groot deel van het netwerk. kennen en gekend worden. Mensen weten te mobiliseren voor bepaalde vraagstukken. En ja, daar is vandaag als vandaag ook weer bijzonder voor. Ik heb op enig moment een, een, een merkencampagne geïnitieerd hier. Van Friesland heet dat. Je bent fan van Friesland. In het Fries zeg je van, schrijf je met een F. En dat maken we van Friesland, dan is het ook internationaal, kun je daar iets mee doen. En ik heb iets uh, beschreven over dat uh, een merkencampagne gaat om beleving. Je kunt uh, een merk Nike of een merk Coca-Cola, dat gaat niet om het broekje of het broekje van uh, Nike. Of het gaat niet om het flesje Coca-Cola, maar daar, daar hoort een bepaalde uh, leefwijze, leefstijl, lifestyle hoort daarbij. Uh, en daar heb ik een stuk over uh, gemaakt en dat is iets over gepubliceerd in het Financieel Dagblad. En Hessel de Jong, uh, de landbouw. De landenbaas Penelux van Coca-Cola was daar zo door geïmponeerd. Hij zei van, hé, hey, ik wil daar ook uh, in betrokken raken. En dat doet hij omdat hij van huis uit een Fries is. En dat zijn dus die Friesen die uh, ja, buiten Friesland zitten, die op belangrijke plekken zitten, die graag iets terug willen doen voor de Friese samenleving. Nou, wat is het dan mooi als je weer zo'n netwerk opbouwt, dat je met de landenbaas van Coca-Cola bezig bent met de vermarkting van Friesland. Ja, dat is juist het mooie van mijn werk. Mijn vrouw, Suzette... Giorgette dronk net Pepsi. Ja, ik heb het gehoord. <laughs> je hebt het gehoord? Ja. Ja, hoe maken we dit goed? Schande. Schande. Schande. schande. Ja, het is schande. Ja, ja. Het is schande. Het moet... het gaat mijn mijn uh, eerste doelstelling voor 2012 is om op de bc Coca-Cola te echt... krijgen. Ja, echt. Ja, ja. <laughs> Anders leven je je Friese paspoort in. Ja, precies. Veel plezier. Ja. Hier, hier hangt de, de, de koningsbal. Die, is, die dateert al van 1883. Die is in de tijd geschonken door een van mijn illustere voorgangers. Baron van Haringsmaat Sloten. En die, de koning die vandaag gaat winnen, die krijgt deze koningsbal omgehangen. Het is een soort wisseltrofee, maar die blijft eigendom van de permanente commissie. Maar het is wel heel bijzonder het... Heel mooi van zilver bewerkt. Hij is ook behoorlijk zwaar. Je ziet ook hoe mooi met een heel kaats partouren. chocolade erop. Met mooie teksten erop geschreven. Het wapen van de provincie. Dit is, dit is wanneer je deze koningsbouw omgehangen krijgt. Ja, dan, dan ben je echt de koning van Friesland. Dan stel je als commissaris helemaal niks meer voor. hebt haar kleur en fleur, jong aan deze 158e PC. Het wimbledon van de Wroot, zo zei ze op het Kaatsgebied. Wij zijn tien gruts op Jem, hier, hier al. Maar ik denk, u namen van alle Friesen, heel Friesland, zegt: grutsk op deze man. Dat dacht ik! Heel Friesland is dus trots op deze mannen. Het uh, Radiodagboek wordt gemaakt deze week door Pieter Willemsen... via Twitter-account. Radiodagboek kunt u ook foto's zien van die Koningsbal... waar het net over ging, die dit jaar dus is gewonnen door Daniel Iziger. Zometeen in de, de stelling in Stand.rel. Die luidt, uh, overvallers moeten na hun celstraf... nog twee jaar lang een enkelband dragen. We zijn benieuwd naar uw eens of oneens. Maar eerst is hier nu Martijn van Beek. Radio 1, het NOS-journaal. De inval in het World Fashion Center in Amsterdam... heeft geleid tot het nemen van meer dan 800.000 euro. Er werden 16 ondernemers gecontroleerd, vooral op illegaal bankieren. Van de zes aangehouden ondernemers uit het Fashion Center... zitten er nog drie vast op verdenking van witwassen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is begonnen met het testen van NL Alert. Dat landelijke alarmeringssysteem kan worden ingezet bij een ramp of crisis. Mensen krijgen op hun mobieltje een bericht... waarin staat wat ze op dat moment het beste kunnen doen... Zoetermeer is de eerste plaats waar NL Alert wordt getest. Coffeeshops in Maastricht weren vanaf 1 oktober met tegenzin alle buitenlandse klanten behalve Belgen en Duitsers. Ze komen daarmee tegemoet aan de wens van de gemeente om een eind te maken aan de verkeersoverlast door buitenlanders die in Maastricht softdrugs kopen. En Spanje kan nog steeds geld lenen, maar betaalt daar wel meer rente voor, 4,8 procent... Dat is 20 meer dan voor een soortgelijke lening twee maanden geleden. De afgelopen dagen vroegen veel mensen zich af of Spanje en Italië... nog wel geld konden loskrijgen op de financiële markten. Spanje is dat dus gelukt. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen knopend Ouderijn en Vianen, 4 kilometer. heeft te maken met de werkzaamheden daar. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden... via de oostkant van Utrecht over de A12 en de A27... Een aanrijding op de A67 Venlo richting Eindhoven. Voor Knopensaardenhijken staat 3 kilometer. De weg is zo goed als dicht tussen Venlo en Knopensaardenhijken. Verkeer gaat zo lang via de vluchtschook. Dit is radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van der Berg. De taskforce Overvallen met daarin politie, justitie, gemeenten en bedrijfsleven... heeft een nieuw plan om het aantal overvallen terug te dringen. Overvallers moeten, nadat ze hun zelfstraf hebben uitgezeten... nog twee jaar met een enkelband rondlopen. Ik vind dat overvallers als ze uh, gepakt worden en ze worden veroordeeld door de rechter... dat een onderdeel van hun straf moet zijn dat ze een elektronische enkelband dragen. Je, je, je ligt daar, je vecht, je vecht voor je leven, want ze moeten niet aan je spullen komen. Hè? We zitten hier al, al zo lang. dat moet je niet aankomen. Het blijkt dat het zoethouden met zoete broodjes bij wijze van spreken, niet werkt. Uh, het, het eist een, gewoon een hardere aanpak... En dat blijkt dus gewoon dat je iemand gewoon continu onder controle moet houden. Het waren stukjes uit de reportage van een Vandaag. Alle overvallers dus twee jaar aan de enkelband als ze vrijkomen. Wordt de samenleving daardoor veiliger of zijn er betere oplossingen? Ik praat erover door met Ines Wesky, strafrechtadvocaat. Dag mevrouw Wesky, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Drie keuzes aan het begin altijd van stand.nl. Dan mag u alleen maar ja of nee op zich. En dan straks gaan we uitgebreid op die stellingen natuurlijk. Uh, hier is de eerste. Met een enkelband kan je normaal functioneren in de samenleving? Nee, je kan pas over een enkelband oordelen als je er zelf eentje om hebt gehad. Nee. Criminelen veranderen heus wel door het dragen van een enkelband. Dat is niet met ja en nee te beantwoorden. Oh, dat verschilt per persoon misschien. Dat verschilt per persoon, per geval, per uh, rechtelijke voorwaarden. Dus in welke fase, noem maar op. Dat, uh, er bestaan al allerlei mogelijkheden op dat gebied. Dus dat is niet met ja en nee te beantwoorden. De ene wel, de ander niet. Nee. Niet nou, op deze manier in ieder geval. Nou, ik, ik ben coulant en ik geef u deze uh, ja en nee. <laughs> maar die eerste twee die waren heel duidelijk. Half, half. <laughs> ja. Ja. <laughs> even, even onze stelling. Overvallers moeten na een zelf nog twee jaar lang een enkelband dragen. Uh, ik zeg even tegen onze luisteraars dat we benieuwd zijn naar u eens of oneens. Dat kunt u sms'en naar 7070. Kost wel 50 cent. Gratis bellen is een mogelijkheid. Nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Um, mevrouw Wesky, kunt u daar wel eens of oneens op zeggen, op die stelling? Ik ben het daarmee oneens. Leg eens uit waarom. Je zou allereerst moeten vaststellen dat er al allerlei mogelijkheden bestaan op dat gebied. Dus de rechter kan al een voorwaardelijke straf opleggen. Er kan in de laatste fase van de detentie uh, de elektronisch toezicht worden opgelegd. Dat is allemaal in het kader van de begeleiding, de overgang naar laat ik zeggen vanuit een straf naar het publieke leven, naar de terugkeer naar de maatschappij zoals dat dan heet, wat nu lijkt te worden voorgesteld en je zou het je bijna niet durven willen voorstellen, maar ik begrijp dat het toch de bedoeling is dat de rechter wordt overgeslagen, dat na de straf dat er dan nog twee jaar iemand wordt gevolgd en dat is eigenlijk alles wat er gebeurt, een soort uitstel van executie. Je kan je afvragen en helpt dat dan? Nee, die persoon krijgt op een gegeven moment weer de mogelijkheid om zonder enkel band door het leven te gaan. En als er niets gebeurt aan het gedrag, hè, het onderliggend gedrag... het onderliggend probleem, dan helpt dit niets. En dat ja. is ook bewezen. Maar goed, als je zegt van uh, ja, de huidige middelen zijn ook al toereikend... Uh, ik begrijp uit die cijfers van die taskforce overvallen... dat 80% van die overvallers opnieuw in de fout gaat. Nou, daar moet je toch wat tegen doen, lijkt me. Ik vraag me af waar men die cijfers op baseert. Ik zou die bron wel willen bekijken. Er wordt geregeld onderzoek gedaan naar recidieve kansen... bij de verschillende modaliteiten van straf. Dus bij onvoorwaardelijk, voorwaardelijk, eventueel elektronische detentie. En tot nu toe is dan steeds aangetoond... dat met elektronische detentie binnen de detentiefasering, zoals die dus bestaat... dat de, de herhalingskans 36% is. Dus waar dit op gebaseerd is, dat vraag ik mij af. Twijfel twijfel aan die cijfers? Ik twijfel aan de cijfers. En eh, ik zou zeggen, al zou het zo zijn... dan kan je even terugkijken, reconstrueren... het gegeven dat er voortdurend bij de politie reorganisaties plaats hebben. Dat dat overvalteam, als ik het zo mag noemen... dat heet dan tegenwoordig kennelijk Task Force. Dat eh, blijft een team dat zich bezighoudt met een bepaald type misdrijf. Eh, dat heeft ooit bestaan. En dat is zoals veel van dat soort gespecialiseerde afdelingen hè, met wapens of zedenafdelingen. Die zijn op een gegeven moment allemaal weer opgeheven. Verspreid werden die mensen. Uh, en dat is zo'n golfbeweging die voortdurend plaatsvindt. Nu is er dan weer zo'n team opgezet. Nou, dat moet zijn werk weer kunnen doen en vooral zijn werk goed kunnen ja. doen. Maar, maar stel dat uw cijfers kloppen, die 36%, dan dat is, dus, dat is meer dan een derde. Uh, nou, derde. ik weet niet of dat speciaal op overvallers betrekking heeft. Hè, maar dat kan op van alles betrekking hebben. Ja. Uh, maar waar het over gaat is natuurlijk de vraag of dit helpt en of het mag. Of het kan. Ja. Nou, als het zo de bedoeling is dat er een soort reclassering eventueel, of wie dan ook als een politieman deze, deze enkelband in de gaten gaat houden in een periode waar misschien geen rechtelijke dekking voor bestaat. Van, want het is dan feitelijk vrijheidsbeneming. Dan kan dat niet. Dat is gewoon in strijd met mensenrechten. In strijd met de wet. Als men dat inbouwt in een straf, dan bestaat dat in feite al. He, dan zijn die mogelijkheden er al. En je zou kunnen zeggen, hoe bestrijd je een probleem? Door natuurlijk de oorzaak te bestrijden. Maar ook als je dan moet opsporen om dat zo efficiënt mogelijk en goed mogelijk te doen. En daar is, ik zal daar niet heel erg ver over gaan uitweiden... maar daar is toch ook nog van alles aan te doen. He? De opsporingskans vergroten, zegt u eigenlijk. Dat je, dat je sneller tegen de land loopt als je al uh, snodde plannen hebt. Nou, sneller en zorgvuldiger je zaken behandelt en je recherchewerk doet... en dat het niet gaat voorkomen dat er bepaalde sporen verloren gaan... of dat teams mm -hmm. langs elkaar heen rijden en lopen en werken... en uh, hun eigen computerprogrammatjes hebben... of dat er een helikopter wel is, maar uh, men ziet personen aan de horizon verdwijnen. Ik noem maar iets uh, onnozels. Ja. Begrijpt ja, u? Ja, dus het... je werk goed doen... en dat helpt niet als je dat naar buiten toe voor, voor de bühne, zo u wilt vertaald als, ja, maar we gaan nu die mensen, als, als, we, de, als we ze dan aanhouden... want ik begrijp dat zo'n 25% van die zaken maar wordt opgelost. Dus als we ze dan al hebben, nou, dan ga je er nog aan toevoegen... twee jaar specifiek die mensen dan uh, iets aan hun enkel... Ja. ja, nou, en dan gaat het er weer af en dan Heb, staan ze weer in je winkel dan. He, hebt u cliënten eigenlijk die zo'n enkelband dragen of hebben gedragen... Ik heb cliënten met enkelbanden en dan is dat meestal in het kader van die detentiefasering. Hè? Dat is een heel traject waar je in gaat van gesloten inrichting naar half open, naar open met mogelijkheden tot verlof. En dan is er die laatste periode en dan wordt dat gecombineerd met eventueel werk en met een woning. en nou. Nou, Op die manier bestaat en, en, en, dat. En u zei net bij die keuzes, met een enkelband kan je normaal functioneren. In de samenleving zei u heel duidelijk nee, dus dat hebt u van die cliënten gehoord. Waarom, hoe zit dat dan? Dat leek mij. Ik denk niet dat je daar een ongelooflijke fantasie voor hoeft te hebben. Ik denk dat als je al naar gelang de wijze waarop zo'n enkelband wordt ingesteld, hè, want je kan het heel nauw instellen. Dat is tot de voordeur en niet verder. He, de, de, laten we zeggen de Strauss-Kahn modaliteit, maar je kan natuurlijk ook de mogelijkheid hebben om binnen een bepaald gebied of van en naar je werk he, de, er zijn allerlei mogelijkheden maar het is natuurlijk een verregaande inbreuk natuur, he, op je leven, dat mogen duidelijk zijn maar ook op je mogelijkheden, ik weet niet of men er ook nog, dat knikt misschien wat cynisch een hesje bij gedacht had he, of een, een ratel of een puntmuts ik wil het niet in het ridicule brengen, maar u begrijpt misschien mijn uh, gedachten. Ja. de vraag is Helpt het? Ja. En dat is het antwoord: nee. Nou ja, je kunt wel het zeggen staat van, misschien goed Je, zo je kunt wel op. zeggen: van, nou, iemand zit een tijdje in de gevangenis om, om wat hij gedaan heeft. Uh, die twee ja. jaar draagt hij die enkelband. En in die twee jaar kan hij wel in alle rust, uh, en, en, en het liefst natuurlijk met begeleiding, zoals u ook uh, terecht zegt, ja. Ja. Uh, zorgen dat hij, dat hij in de, ja, een keer de goede weg inslaat in zijn leven misschien. Ja, maar daar, maar daar is dus al het huidige strafproces voor met de straffen die mogelijk zijn en de voorwaarden die heel ruim zijn die de rechter ergens aan kan verbinden. Maar kennelijk is dat allemaal niet genoeg. Kennelijk is er geen vertrouwen in uh, het recht hier, lijkt het wel. Uh, dat moet gepasseerd worden. Men bepaalt wel, even, liefst misschien zelfs minimumstraffen en liefst ook wat die mensen thuis doen en wanneer en waar en Zoals ik al zeg, blind zijn voor de hele route daar naartoe, naar dat moment. dat er een overval wordt gepleegd. En ook dat moment dat er moet worden geoordeeld over zo iemand. Dat wordt, lijkt het wel niet meer van belang in dit alles. Maar goed, je ziet wel een, een verschuiving sowieso. Dat, dat men toch veel meer, laten we zeggen. het belang van de slachtoffer nu in het oog heeft. en, en niet zozeer die van de overvaller. En, en ja, is dat niet helemaal terecht dan? Maar het is niet in het belang van het slachtoffer, dat is nou net wat ik, wat ik zeg. Het belang van het slachtoffer zou zijn dat je dit gedrag, dit probleem aanpakt. En daar zijn ook onderzoeken naar geweest. Er is eigenlijk redelijk goed te zien, waar komt dit vandaan? Wie, wie en wel, welke problemen, welke groeperingen uh, begaan dit soort zaken... waar vooral winkeliers, benzinestations, noem het op, uh, last van hebben. Dat is redelijk duidelijk in kaart gebracht. Maar daar, alles wat daaromheen zou kunnen gaan gebeuren... daar wordt eigenlijk niet veel aan gedaan. En zoals ik net al aangeef... Uh, jarenlang wordt er in een, in een als een hein, zich wijzigende golfslag het politieapparaat ingekrompen en dan weer uitgebreid en dan weer verplaatst en noem maar op. Oké, okay, ik zeg het, nu heb je dan weer zo'n taskforce, maar doe dan gewoon eerst je werk en pas de wet toe. En probeer wat er mogelijk is en gebruik dat. Mm -hmm. Maar dat is al wegbezuinigd. De reclassering is vooral wegbezuinigd in de laatste periode. Dus het is het proberen naar buiten toe te tonen... kijk eens wat wij doen, we zetten die mensen een, een enkel band. Nou, dan kan je dat zien en dat ziet er nou. mooi uit. En dan u lijkt u dat vindt het symboolpolitiek? Ja. Ja. ja, dat is het. Dat is het. Iemand, iemand op ons forum reageert, die stelling staat daar de hele ochtend al op... die zegt ik werk met deze gasten, 80% is echt niet van plan om hun leven te beteren... Er gaat bewust een criminele carrière tegemoet. Dus is er geen enkel bezwaar om hun privacy een beetje te schenden? Dat deden zij met hun slachtoffers ook. Ja, maar het wordt nu natuurlijk gebracht binnen de discussie. En op zich is dat natuurlijk zo. Stel dat jij iemand een enkel band omdoet, dan is dat natuurlijk een heel vergaande inbreuk op iemands privacy, maar dat is een gevangenisstraf ook natuurlijk. Dus alles wat er op dit gebied, ge, gebied al gebeurt, is al een inbreuk. Dat is nu niet even de discussie, zelfs niet of je een, een, de wet overtreedt door dit soort voorstellen te doen. Nee, het gaat om de vraag of dit helpt. Dat even nu allereerst. Uh -huh. Nog los van de vraag of het wettelijk en internationaal rechtelijk allemaal mogelijk wel is. Uh -huh. Maar dat zou de primaire vraag ook voor de aangevers moeten zijn. Voor degenen die getroffen worden. Uh -huh. En dan zou je denken, nou, denk verder. Denk iets dieper. Denk uh -huh. dimensionaal. Nee, ik weet niet wat voor werk deze meneer of mevrouw doet. Maar die zegt, ik werk met die mensen. En uh, nou ja, uh -huh. die, die, die vallen toch niet te verbeteren. Dus, dus moet je ze dan langer vastzetten of zo? Dat we, dat we als samenleving weten dat ze in die tijd dat ze vastzitten... in ieder geval geen overvallen plegen? Maar daar zijn dus die procedures voor. En zoals ik al zeg, de, de, ik geloof dat de kans is dat je überhaupt wordt gepakt, zo'n 25 procent is. Nou, redeneer eens terug. Waar, waar, where did it go wrong? Denk daar eens over na. Kijk eens om je heen, als maatschappij. Waar, waar komt dit vandaan? Ja. En probeer daar wat aan te doen. Ja. Je, kan, je kan alles achteraf, er zijn prachtige gezegden over geloof ik. Maar je kan alles achteraf gaan uh, vastzetten. En dan krijg je misschien, zoals dat genoemd wordt, een, een prisonation. Hè? Dat één op de zoveel mensen vastzitten. En binnen bepaalde bevolkingsgroepen één op de tien misschien zelfs vastzit. Ja, is dat de oplossing? Ja. Hè? Er komt een moment dat die deur open gaat, dat de enkelband afgaat. En dan krijg je dezelfde persoon terug. En, en vindt, het vindt, probleem dit, is er niet mee weg. En u vindt het algemeen ook dat als je een straf hebt gekregen, ik noem maar je moet een aantal maanden vastzitten, dat het daarmee ook klaar is. Dan kan je niet toch tegen iemand zeggen van nou, nu moet je ook nog twee jaar met, met een enkelband omlopen. Nee exact. Er, er, er is een straf. Dat is nou net aan het oordeel van de rechter. Nederland is daar overigens uh, flink streng in. Strenger dan ons omringende landen. Uh, ik noem maar wat. Hè? Klein, klein puntje als je het hebt over terugkeer in de maatschappij en de kans op recidieven. In België, om maar wat te noemen, daar als je daar werkt in het, in het huis van bewaring, in de gevangenis, dan wordt de helft van wat je verdient, wat ook een redelijke hoeveelheid geld is, wordt voor je opzij gezet. En als je dan buiten staat op een gegeven moment, dan is er voor jou nog een bedragje gespaard. Daar kan je iets mee starten. Mm -hmm. Hier in Nederland krijg je haast niet betaald. Haast niet, zeg ik. En vervolgens sta je daar vrijdag met je vuilniszak buiten de deur als je naar buiten wordt gezet en dan heb je helemaal niks. Er, er is niemand. Begreep u? Ja. Het zijn kleine dingen, maar die werken ergens aan mee of juist tegen. Mevrouw Wesky, luistert u met ons mee? We gaan naar de reacties van onze luisteraars. Dan kom ik zo meteen graag bij u terug om daar nog even uw oordeel over te vragen. Um, ik ga nog een keer ververs op onze site, want dan hebben we even een aftrap voor de discussie met de luisteraars. Overvallers moeten we na hun celstraf nog twee jaar lang een enkelband dragen. Eens met die stelling 78 oneens 22 En er is door ruim duizend mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Kok uit Os. Ik ben ermee oneens. Ik denk dat dat gewoon helemaal niet helpt. Omdat gewoon een vriend van mij ook een uh, soortgelijke enkelverband heeft gehad. En na een jaar tijd met zo'n enkelverband en traject doorlopen... is hij eigenlijk niet wijzer van geworden. Nee. Hij is ook naar... Nee. Hij is, hij is weer in herhaling gevallen. Hij heeft weer een uh, overval gepleegd of zo? Nee, helemaal niet. Alleen, hij moest daar gewoon een traject doorlopen, een enkelverband hebben... bepaald tijd thuis zijn... En dat zou alleen maar goed komen voor hem. Maar echt een overval heeft hij niet verplicht. Hij heeft wel een ongeluk gehad. Waarbij dus eigenlijk fatale uh, ongelukken waren gebeurd. En hij zat niet echt een zwake muneeuw. Mm -hmm. Maar wel een enkelverbinding. Dus een oogvallers. Ik denk met oogvallers te maken. Heb je geen enkelverband nodig. Maar heb jij gewoon. Uh, als je de situatie onder controle wil hebben. Moet jij zulke mensen of zulke jongens of meisjes. de omgeving mm -hmm. in de gaten houden. Ja. Dus als zij vrienden of uh, vriendinnen hebben. Die moet je zeggen, luister, jij mag niet met die van omgaan of dergelijke. Ja. Want ja, dat helpt je dus wel. Een ja. ja, enkelband okay. helpt niet. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Leonie van Baanen, Levoet Sluis. Nou, ik ben het niet eens met die meneer. Ik ben het wel eens met de stelling. Want uh, juist met een enkelband dan kun je kijken of die wel naar die, naar die verkeerde vrienden en vriendinnen gaat. En uh, de rechter die kan dat uh, altijd bepalen... En nu wordt er, wordt er veel geld door de gemeente voor begeleiding per persoon... soms wel 10.000 euro wordt eruit getrokken. Ze mogen hun rijbewijs halen. Nou, dan is het een goede zaak voor de controle eh, van de begeleid, door de begeleiding van de mensen. Want dan kun je kijken, van, nou, gaan ze om acht uur naar het werk waar ze voor ingezet zijn... of gaan ze om twee uur s'nachts naar een inbraak. Ja, duidelijk. Dank u wel. U bent de voorstander ervan. Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je spreekt met schoolbakers uit Nieuwkoop. Dag. Dag. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje merkwaardig. Want ik verwacht namelijk... Dat voor sommige bevolkingsgroepen, met name de jongeren, het eerder een geuzen uh, enkelband zal zijn als een uh, strafmaat. Dat je de stoer mee kan doen op straat, zegt u. Want, kijk ja, eens, ik heb een enkelband. Wat, heb jij nog geen enkelband? <lacht> nou, dat deed je niet mee. Kijk eens aan mij, ik heb er al twee. <lacht> uh, dat, dat, dat ga je ongeveer wel krijgen. Ja, waar is die andere dan? Ja, daar, Die van Ahmed en die zit in Marokko op vakantie. Die komt natuurlijk met dat ding het vliegtuig niet in. Het uh -huh. gaat dus. Het gaat dus wat mij betreft dus om de praktijk, dat er een heleboel mensen zijn, uh, jongeren met name, die zeggen ja, ik wil dat ding gewoon hebben, ja. want anders stel ik niet mee in mijn groep. Aanlokkende werking dit. Heel juist, <lacht> ja. Maar hoe moet het dan opgelost worden, meneer? Uh, ik denk dat er een meldingsplicht uh, moet komen en daar moet je heel erg streng de hand in houden. Gewoon elke dag om een bepaald tijd melden op het ja. politiebureau. Kom, kom, het maar, kom het maar vertellen en kom maar vertellen wat je die dag gedaan hebt. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Hallo. Zeg het maar. Ja, goeiemiddag, Matraven. Ik ben het volledig eens met de stelling. Want wat is nou makkelijk, in ieder geval bij kamaliteiten, bij, bij agressieve gebeuren, dat men inderdaad makkelijk al kan traceren welke personen men niet hoeft op te sporen... omdat het eigenlijk al duidelijk kenbaar is dat men een enkelbandje heeft. En ik vind namelijk twee jaar, vind ik eigenlijk nog te kort... maar dat mag van mij rustig vier jaar vastzitten. Ja, Ja, zo schuiven we steeds verderop. Lopen jullie je hele nou, leven nee, met een enkelband? Kijk, kijk wat, wat gebeurt er in dit land? De dader loopt altijd vrij rond... Ja. En het slachtoffer die loopt zijn hele leven mee met de ellende. Ja. En dat is te vaak, dat gebeurt te vaak hier in dit land, dat het ja. gewoon omgedraaid wordt. Ja. Dank... En moet het hiermee veel aan veel en veel strenger aanpakken. Dank u voor het bellen. Stamper.nl goedemiddag. Goedemiddag, spreem het Lambe Otten. Zeg hem maar. Ja, um, ja, ik ben het absoluut niet eens met de stelling. Uh, ik denk dat het gewoon een verlenging van de gevangenisstraf is. Uh, ik denk dat je veel beter de eerste straf uh, korter kan maken en duidelijk maken dat als ze een tweede keer in de fout gaan, dat ze dan tot in het 65ste in de bak zitten. Ik, ik denk dat je, dat je een soort van ja, in plaats van twee strikes, zoals je in Amerika hebt, gewoon two-strikes moet hebben. Dat, uh, je krijgt één kans uh, daarna weer om uh, het leven weer op te pakken op normale manier. Ja. En als je dan weer de fout in gaat. Dan ben je gewoon een lul. Gaan we straks even aan uh, mevrouw Whiskey voorleggen. Of dat een goed idee is. Uh, eerst gewoon een duidelijke straf geven. Uh, en uh, zeggen van als je nou nog een keer terugkomt. Dan krijg je echt uh, een paar jaren uh, aan je broek. Nou ja, mag, mag wel twee decennia Ja voor ja. mij hoor. Ja, ja, dan zit al onze gevangenis ook heel snel vol denk ik. Ja, nou ja. Ik denk dat die, uh, dat die enkelbandjes uh, ook wel geld kosten. En uh, het controleren daarvan ja. ook. Dus ja. dan bouwen we nog een gevangenis erbij. Dank u voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo, zeg maar. Ja, met Jan-Erik Noske uit Den Haag. Ik ben het wel met de eens. En ik zou eigenlijk een vergelijk uh, willen maken met bijvoorbeeld um, vrachtwagenchauffeurs. Uh, die veroorzaken relatief de meeste ongevallen op de, op de weg. En een tachograaf, dat is toch iets waar de politie gewoon op kan controleren. Mm -hmm. En wat een, uh, een, een strenge iets is. Een soort van enkelband voor de vrachtwagenchauffeur. Waarbij die gewoon rijtijden, rusttijden, snelheden. Die kan je controleren aan de plek waar die is geweest. Dus ja... Um, uh, wat de vorige spreker zei trouwens over een, uh, een waarschuwing... eerst een lichtere straf en dan een veel zwaardere straf in het vooruitzicht... als je weer de fout ingaat, zou werken. Maar dat redden we niet in ons rechtssysteem. En overvallers, dat zijn mensen die de maatschappij... Een enorme harde, die mensen een enorme harde klap toebrengen. Ja. Die draag je de rest van je leven mee. Ik heb het zelf meegemaakt van dichtbij. Mensen die eenmaal de fout ingaan als overvaller... En dat gebeurt steeds vaker, blijkt volgens de cijfers. Die, um, de, het, het is heel verleidelijk om een overval te, te plegen. Op een tamelijk korte tijd kan je veel geld buitenmaken, Veel meer dan met bijvoorbeeld harshandel of drugshandel. Uh -huh. um, het, je, je brengt de mensen die je overvalt een hele harde klap toe. Die dragen ze uh -huh. de rest van hun leven mee. Ja, dus je moet dit en, juist en heel streng aanpakken, zegt u. Je moet het streng aanpakken. Je moet de mensen controleren. En natuurlijk kan je je best doen om die mensen één op één te begeleiden... en weer terug in de maatschappij te laten zijn. Ik denk ook een enkelband... En daardoor zijn ze gecontroleerd, daardoor kunnen ze gewoon weer ja. een leven in de maatschappij opbouwen ja. buiten de gevangenis. Want ik ben het er helemaal mee eens dat gevangenisstraf in de gevangenis, daar word je niet echt veel beter van. Ja. Dank u voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met uh, Charlotte Wolff. Ik ben het volkomen oneens met de stelling... en ik ben het volkomen eens met de visie van mevrouw Wesky. Want het heeft totaal geen zin, een enkel band met of zonder bedeltje. Het gaat om het gedragspatroon die de criminelen hebben. Zij moeten dus intensieve begeleiding hebben. En er staat dus een taak te wachten voor de reclassering. Die moet inderdaad de kans krijgen om dit soort uh, mensen... met een speciaal ook vaak psychisch probleem te begeleiden. Dat ja. is daadkracht. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Laurens Visser. Laurens. Ik uh, ben het oneens met de stelling, want ik hoorde pas bij jullie, uh, bij Radio 1, dat winkeliers dus uh, helemaal niks mogen doen, geen uh, misdadigers op internet en weet ik wat mag stellen. Ja. En de overheid gaat nu wel garant stellen dat ze dan met een enkelbal moeten lopen. Dat is dan toch de omgekeerde wereld? Je zegt eigenlijk die, die, die, die winkels die overvallen, want dat was het plan, hè, om, om dan filmpjes en foto's en zo van die uh, eventuele daders op internet te zetten. Daar werd moeilijk over gedaan vanwege de privacy en nu omgekeerd. Uh, zou de overheid dan wel de privacy schenden. Ja, precies. Ja. Maar ik ben geen advocaat, dus dan zou je die vraag... aan de advocaat voor moeten leggen, ja. vind ik. Ja. Ik ga dat uh, zo nog even doen aan uh, mevrouw Wesky. Dankjewel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, mevrouw franco Allemans. Ik ben het ook oneens met de stelling. Ik vind gewoon dat de straf omhoog moet. Ik, ik, het is heel vreemd. Een gewapende overval... als je het leest weer aan de kant, twee jaar gevangenisstraf. Je hebt iemand een pistool op de kop gezet, twee jaar gevangenisstraf. Terwijl je al... Uh, ...verboden waterbezit kun je al een maximaal straf geven van vier jaar. Wordt er nooit voor gegeven, krijg je drie weken voorwaardelijk al misschien is het nou naar drie maanden gegaan of zo. Dus het is gewoon heel simpel, ja. iedereen neemt gewoon het risico, het is toch explosief gest gestegen. Ja. Maar goed, dan, en... dan, zit, dan zit je zeg maar vier jaar in de gevangenis hè? en als je, dan kom je eruit en dan, de, dan gaat het er dus om dat je niet, niet wil dat diegene weer in herhaling valt. En dat blijkt toch steeds te gebeuren, dus laten we zeggen... Die... Moet je zorgen... Dan moet je toch zorgen dat het in de gevangenis beter is... maar niet het anders omdraaien, want de gevangenis helpt niet... laten we het maar niet doen. Al die alternatieve straffen waar wij al dertig jaar mee bezig zijn... helpen ook niet, want het, het stijgt gewoon explosief. Je moet het gewoon bij de basis aanpakken. Je, zo zie je toch dat de mensen aan eigen richting gaan doen... want die zeggen gewoon, de basis van rechters zijn toch... dat je de eigen richting van mensen uit, het, uit, de, uit de maatschappij mm -hmm. haalt. Ja. Dus de rechter moet toch gewoon straffen. Dat is toch de basis. Je krijgt eerst de straf... en ja. daarna kun je dan aan gaan werken... Of die hier beter wordt. Maar geef hem eerst die straf en werk tijdens de straf, dan dat die beter wordt. Maar niet andersom draaien. geef hem maar geen straf, gooi hem in een bepaald trajectje en een hartstikke idee, we zien wel hoe het loopt. Goed zo, dank u voor het bellen. We doen er nog eentje, Stand.nl. Goedemiddag. Mag ik het zeggen? Ja, heel nou, kort. Ja, heel kort. Om nou, te beginnen, het, die jurist, mevrouw, is het nou, die zitten zo te horen, is meer voor de dagelijks nou, dan voor de slachtoffers. Maar de, de straffen, die moeten gewoon veel hoger. Kijk, de mensen, ik weet hoe ze naar de gevangenissen gaan. Ze hebben menukaart, kleurentelevisie, sportuigen. Nee, flinke straf geven. Niet chausseurtjes uh, so geven, uh, taakstraf en nee. een bandje slippen. Nee, Flinke straffen. Nou, ja. Ze echte gevangenisleven geven. En als je weer betrapt wordt, de straffen drie keer zo hoog geven. Goed zo. U, dus daarom. Wat ik vind. Dank u wel voor het bellen. Ik ga snel terug naar mevrouw Wesky, want deze oproep is vaker gedaan natuurlijk. En daarvan ja. zegt u steeds van ja, mensen in de gevangenis zetten, daar help je, help je niet mee, want dan, dan, gaan ze, dan kunnen ze nog weer, als ze buiten komen, het verkeerde pad opgaan. Ja, uiteraard kan men als men buiten komt het verkeerde pad opstaan, op gaan. Maar het probleem is juist, en dat probeer ik eigenlijk een beetje duidelijk te maken, dat je een systeem hebt waarbinnen een procedure bestaat en een detentie. En dat tijdens die detentie de bedoeling zou moeten zijn dat er gehoopt wordt, gewerkt wordt, aan het niet terugkeren. Dus niet herhalen. Mm -hmm. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Dat zo'n persoon per persoon, individueel dus, wordt bekeken en wat er beter kan en wat er dus kan worden veranderd aan zo'n figuur en zijn omgeving. Wat ik hoor bijvoorbeeld over de tentie en dat daar de menukaart zou zijn, ik kan u zeggen, en dat is dus het, het, het zure van dit hele verhaal, wel allerlei uh, uh, de enkelbandjes, uh, de, de het digitaliseren, zou ik bijna zeggen, van straffen. En het vereenvoudigen van straffen. En het zogenaamd oplossen van, van problemen. Maar in de detentie is alles ver, vernauwd ver, ver, ver, ver, ja, verdwenen. Ja. Men heeft bijvoorbeeld, een heel simpel na, aan, die, aan de hand van die menukaart. Als men tegenwoordig in het huis van bewaring zit, dan heb je steeds minder voedsel. Heel simpel. Uh, en er zijn zelfs huizen van bewaring waarin je dan moet kiezen. Okay. <laughs> Qua beleg, uh, wilt u boter of beleg? Want boter geldt ook als beleg. Dus waarom dus brood? Het be be begrip, uh, dat het nog maar net, begrip uh, menukaart zou ik niet willen gebruiken. Nou, Oké, okay, maar dat la, is we... wel nog wat anders, want er wordt ook gesproken over three strikes you're ja. out. Hè? Iemand, dus, iemand, uh, zegt, iemand zegt gewoon. Uh, twee ik, strikes you're ja, out. Ja. Even een duidelijke straf geven en als je dan in herhaling valt, gewoon daarna wel een hele lange straf geven. Ja, ja. En over leed gesproken en over garantie dat, uh, dat je dan uh, of nooit meer terugkeert in de maatschappij. Dat is misschien ook dan Oplossing, of in ieder geval dan zeker zal, zult herhalen, want, je, uh, want van dat onrecht kom je eigenlijk nooit meer te boven. Uh, dat is nou net wat er gebeurt in de Verenigde Staten, in een aantal staten die dat stelsel hebben, die daar ook van terugkomen, net zoals ze terugkomen van hun sentencing guidelines, dat waren minimumstraffen. De opstellers daarvan, die hebben ook eigenlijk hun openbare spijt betuigd. Hoe hebben ze dat ooit kunnen verzinnen? Mm. Uh, en die three strike rule, dan had je dus dus het uh, gruwelijke gegeven dat mensen voor een, uh, het wegnemen van, ik noem maar wat tien plakjes kaas, uh, levenslang vervolgens kregen. Ja. En is dat het, is dat de maatschappij die men ja. wenst? Een meldingsplicht werd nog even geopperd, is dat nog een idee? Dat, dat is nou ook het, het probleem met veel van deze reacties. Dat is dat men niet uit elkaar kan houden het gegeven. Er is een procedure met een straf waarbinnen voorwaarden al mogelijk zijn. Inclusief elektronische detentie. Inclusief dergelijke meldingsmogelijkheden. Begeleiding, het ondergaan van programma's. Dat bestaat allemaal. Maar niet inderdaad dat je na je straf nee. nog gevolgd wordt uh, al of niet dus met ja. hesje. Ja. Dank u wel voor uw bijdrage aan standpunt.nl. Ines Weski, strafrechtadvocaat. In de percentages is weinig veranderd. Ik zie wel wat meer oneens nu, 24 procent. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. Ik ga snel naar Thijs voor de onderwerpen van Dit is de Dag. We hebben een thema uitzendingen over de woningmarkt. De overdrachtsbelasting is ernstig verlaagd... van 6 procent naar 2 procent, begin van de vakantie. De vraag is, helpt dat nou genoeg? Daar gaan we over praten met hoogleraar woningmarkt... Peter Boelhouwer, Rob Mulder van de vereniging Eigen Huis... en Filipine Vinken. Zij is... Uh, uh, makelaar heet dat. En verder willen wij graag dat de mensen bellen. 0800 1121 als hun huis langer dan een jaar te koop staat. Zometeen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. CRV. Dit is Radio 1.